Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De rust is teruggekeerd in Rotterdam. Gisteren liep een coronaprotest daaruit op rellen. Agenten werden bekogeld en een politieauto vloog in de fik. De politie schaalde op en na uren werd het weer rustig. Agenten schoten ook gericht op relschoppers. Zeven mensen raakten gewond. Inmiddels zitten de tegels weer in de stoep, ziet verslaggever Mark Hamer. Wat je eigenlijk alleen nog maar ziet is wat, uh, ja, wat zwarte plekken, wat afgebladerde uh, asfalt uh, op, op de plekken waar uh, vannacht de branden zijn geweest. Waar de scooters in de fik hebben gestaan en waar de politieauto die ietsje verderop in, in de brand is gestoken uh, heeft gestaan. Daar zie je nog het zwart op op het wegdek. In Amsterdam zou ook geprotesteerd worden straks, maar dat gaat niet door. Ze zeggen niet zeker te weten of alle demonstranten veilig zouden zijn. Het stinkt en er hangen dikke rookwolken rond het dorpje Lexmond in Utrecht. Honderden hooibalen zijn in de brand gevlogen. De brandweer doet zijn best om de boel snel te blussen, maar er is niet veel bluswater in de buurt, dus dat gaat moeilijk. Sekswerkers en exploitanten krijgen geen hypotheek of kunnen geen zakelijke rekening openen. Dat heeft het radioprogramma Pointer uitgezocht. Ze vrezen dat er veel geld wordt witgewassen in deze branche. En da ja, dat is eigenlijk een reden voor die bank om te zeggen van ja, dat willen we niet en uh, daarom willen we ook niet met deze klant in zee. Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant accepteren. Ze zijn in de prostitutiesector bang voor uitbuiting, mensenhandel of dus witwassen. En de Chinese tennister Peng Shuai is echt vrijwillig thuis, schrijft een belangrijke man van de staatsmedia in China. Nadat een andere journalist foto's van Peng op Twitter plaatste. Die zouden moeten bewijzen dat ze thuis is en veilig is en gezond is. De tennister verdween een paar weken geleden na een onthulling. Ze vertelde dat ze seksueel is misbruikt door een hoge Chinese politicus. Collega-tennissers en de tennisbond zijn bezorgd. En ook in het Witte Huis willen ze weten waar Peng is gebleven. We are deeply concerned by reports that Peng Shuai appears to be missing after accusing a former PRC senior official of sexual assault. We join in the calls for PRC authorities to provide independent and verifiable proof of her whereabouts and that she is safe. Er kwam er ook al een mail van de tennis zelf boven water. Maar ook daarvan geloven maar weinig mensen dat hij echt is heb ik het weer nog. Het is bewolkt. Uit de wolken valt af en toe een spatje motregen. Het is 12 graden. Vanavond gaat het weer regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 1993 was de Nederlandse zanger van het levenslied. En onder zijn bijnaam, Anke behaalde hij zijn grootste succes. In het voorjaar van 1987 behaalde hij in Nederland een groot hit. In zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. Top 100 met de kleine Jodeljongen. Een cover van het Italiaanse La Puccinina uit 1939. De single was op vrijdag 10 april 1987. De Veronica Alarmschijf. Dat was toen op Radio 3. En bereikte de achtste positie in de Nederlandse top 40. Hij stond acht weken genoteerd met als hoogste notering... de achtste positie. En in België behaalde de plaat geen notering... in beide Vlaamse hitlijsten. En in 1987 overleed hij ter nauwe nood... aan een busongeluk tijdens een Amerikaans toernee... met Nederlandse artiesten in San Diego. Hij trad tot zijn dood op in café The Shorts of London... op het Rembrandtsplein... En in 1993 stierf hij aan kanker. Mankenelis, je hoort er nu het. Oh, had ik maar twee benen. Oh, had ik maar twee benen. Daar had ik ook die benen. Ja, dan ik de mooiste sprongen en de hoogste berg werd dan bekroond. Oh, ging ik lekker skiën. In de sneeuw tot aan m'n knieën Zelfs de springschals en de rodelbaan nam ik erachteraan Benen, had ik maar twee benen En ook die tien genen, wat een ideaal S'avonds naar de disco of een bruine kroeg Met de vrouwtjes dansen, ja tot s'n morgen sloeg zou ik hebben aan die late tijd maar helaas, één maand er ben ik kwijt. Oh, had ik maar twee benen. Dan had ik ook die benen. Ja, dan maakte ik de mooiste strommen. En de hoogste met mijn dan klommen. Oh, ging ik lekker skiën. In de aan de Zelfs de springschans en de rodelmaar nam ik er achteraan. Benen had ik maar twee benen. En ook die tien benen had een ideaal. Lekker skiën in de sneeuw verarmen knieën. Zelfs de springschans en de rode baan met karakter aan benen. Had ik maar twee benen en op niet tien benen, wat een ideaal. Oh, had ik maar twee benen, daar had ik ook tien benen. Ja, dan maak ik de mooiste sprongen. En de hoogste berg dan beklongen. Oh, ging ik lekker spieren In de sneeuw tot aan mijn knieën. Zelf de springschans en de rodelbaan nam ik karakter aan. Benen, had ik maar twee benen. En ook niet die tien tenen, wat een ideaal. Ook geen gek idee. Het jonge heer, weer fijn kamperen. En de afgelopen mee, mee, nee. Ik heb genoeg van altijd weer datzelfde. Doe jij de vaat, dan laat ik video uit. Op de tv komt straks een goede film. En daar maar gaan we onderuit, Alweer naar bedje, arm in strak ledje. Ik ga eruit voor een verzetje. Laat de hele mond maar waaien. Spring gerust eens uit de bal. Ga eens lekker pootje waaien. Aan het schevelingse strand. Dat is ook geen gek idee Met jonge heren Weer fijn kamperen En de Attila neem ik mee Ik heb genoeg Maar altijd weer datzelfde Pak jij die zak Waar is de vuilnisman Ga daarna nog even langs de slager, ik heb geen feest meer in de bank. Van al dat sjouwen loop ik te heigen, dan denk ik toch wel bij me. Is ook geen gek idee. Het jonge heren wil fijn kamperen en de ik helemaal mee niet mee. Laat de hele groep waaien, spring gerust eens uit de baan. Hij is lekker potje baan. Younger here, if they come here, and the appear on make me. En daarvoor twee stukjes van manken Nederlands. En als laatste, laat de, boel, laat de hele boel maar waaien, moet ik zeggen. CVM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Peter Blanke. Boren in Rotterdam-Delfshaven op 11 juni 1939. Een Nederlandse dichter en artiest. En na een carrière als zeeman, druivenplukker en journalist, is Blanke sinds 1961. Actief als zanger en gitarist in Rotterdam en omstreken. Zijn inspiratie zoekt hij bij de Franse chansonnier.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 Yeah.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 Vul drie tips, hij voor zich uit. Meisje, ik ben een zeeman, een zeeman is heel. Ik ben een zee.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 Stalige muziek. En ze juist horen hun nieuw voor met Meisje, ik ben een zeeman. En daarvoor Johnny Woes met De Smokkelaar. En de volgende artiest is een dame. Welbekende dame, zeker in dit programma. Tante Leen, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. Werkelijke naam was natuurlijk Helena Kokpolder, maar dat wist u al. Een Nederlandse volkszangeressen, samen met de grabber Johnny Jordaan. Mag ze aanspraak doen gelden op de Bovema-titel De beste. Stem van de Jordaan. En dat deze passen nadat ze 43 jaar oud was. Dan kwam ze voor het eerst, ging ze optreden. En u hoort er uh, nu Tante Leen met uh, een iets minder bekend nummer. Jochie. Jochie, ik zit ik wel s'avonds alleen. Dan is het donker en stil om me heen. Dan denk ik aan jou, wat in mij zo vertrouwd was. En ik fluister, je komt toch meteen. Jochie, dan hoop ik... Dat straks op de straat, ik weer je stap hoor, de deur open gaat. En jij weer naar huis komt, precies zoals vroeger. Maar jochie, het wordt steeds zo lang. Jochie, zo mocht ik alleen je maar noemen. Jochie, dat blijf je voor mij. Onze broodste, jochie, zo mocht ik alleen je maar noemen. Jochi, wanneer kom je weer? We leven de tijd van de leer. Met zandvoert het zandvoert.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 Hij stelt naar Zandvoort uit Zandvoort. Ramuren ben ik geboren als maar het Als muziek van Eddie Wally. Het als mark Kramer ben ik geboren. En daarvoor hoorde u twee stukjes van Heintje: eerst Omaatje lief en daarachteraan mama. En de volgende formatie is Duo Karst, voormalig zangduo uit Drenthe. Dat het bestond uit Jannie Karst Dubbelboer en haar uh, zoon René Karst. En Jannie Karst schreef de meeste teksten en werd verantwoordelijk, uh, was verantwoordelijk voor de zang. En René Karst de zoon lief speelde gitaar en piano en componeerde de muziek. En het duo Karst zong in het Nederlands in het Zuid-Drentse streektaal. het duo Karst had een eigen opnamestudio en productiebedrijf. En dat was uh, Duca Rek. En u hoort ze nu duo Karst met drie schuimtamboeriers. Nee, drie schuimtamboers moet ik zeggen. Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten. Drie schuintamboers, die kwamen uit het oosten van je rombom. Wat mal ik erom? Die kwamen uit het oosten. Rombom. Eén van die drie, zag daar een aardig meisje. Eén van die drie, zag daar een aardig meisje van je rombom. Wat maal ik erom? Zag daar een aardig meisje, rombom. Zeg meisje lief, mag ik met jou verkering? Zeg meisje lief, mag ik met jou verkering? Van je rombom, wat maal ik erom? Mag ik met jou verkering? Rom-bom. Ja schuintamboer, dat moet je vader vragen. Ja schuintamboer, dat moet je vader vragen. Van je rombom. wat maal ik erom? Dat moet je vader vragen. Heer, mag ik je dochter trouwen, zeg ouwe heer. Mag ik je dochter trouwen van je rombom, wat maal ik erom. Mag ik je dochter trouwen, rombom. Zeg tamboer, zeg mij wat is je rijkdom. Zeg tamboer. zeg mij wat is je rijkdom van je rombom. Wat maal ik erom, zeg mij wat is je rijkdom, rombom. Mijn rijkdom is, daar wil ik niet om jokken. Mijn rijkdom is, een trommel met twee stokken van je rombom. Wat maal ik erom, een trommel met twee stokken rombom. Nee, schuintamboer, dan kun je haar niet krijgen. Nee, schuintamboer, dan kun je haar niet krijgen van je rombom. Wat maal ik erom, dan kun je haar niet krijgen. Rom -bom. Heer, ik heb nog iets vergeten, maar oude Heer, ik heb nog iets vergeten van je rombom. Wat maal ik erom, ik heb nog iets vergeten, rombom. Mijn vader is groothertog van kasteelje. Mijn vader is, groot hertog van kasteelje van je rombom, wat maal ik erom, groot hertog van kasteelje rombom. Schuint aan mag jij mijn dochter trouwen? Dan schuimtamboer, mag jij mijn dochter trouwen? Van hierom, bom, wat maal ik hierom. mag jij mijn dochter trouwen? Met zijn nummer Papa uit 1991. Ja, het is wat uh, nieuw voor dit programma. 1991, normaal gesproken muziek van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Nou, we deden het er straks al met uh, Duo Karst en Nieuw Four, Die dan uit de jaren 80 een hit hadden. En nu een hit uh, die weer wat later gemaakt is. Maar ik vond het gewoon een leuke plaat. U hoort nu Stef Bos met Papa. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou.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 Is soms gehaald. Maar jouw dood, zullen dit een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 in Amsterdam erdoor gegaan? Die hoek is leeg daar in het stamcafeetje. Die soms nog aan hem denkt, die stand is Tante Sjaan. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het piramide gaat door de straat, en je is er niet meer bij. In Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij.